3 uur. Klement Peters met het NOS Journaal. Op Curaçao zijn in de eerste helft van dit jaar evenveel bolletjes slikkers opgepakt als in heel 2015. De douane op Curaçao werkt tegenwoordig samen met de Duitse douane... vanwege de rechtstreekse vluchten op Düsseldorf sinds 2011. Er werden de eerste zes maanden van dit jaar 90 mensen aangehouden. Op Schiphol neemt het aantal gepakte bolletjes slikkers juist af. De politie heeft vanochtend in Luik in België een wijk ontruimd omdat er iemand rondliep met een kapmes. Hij is in de loop van de ochtend aangehouden. Het is nog onduidelijk waarom die met het mes door de wijk liep. Gisteren pleegde een man met een kapmes een aanslag op een politiebureau in Charleroi. Hij riep Allou Akbar en verwonden twee agenten. Hij is doodgeschoten. Premier Michel van België heeft zijn vakantie afgebroken na deze aanslag in Charleroi. De man die in Saarbrücken in Duitsland met bebloede kleren een restaurant was binnengestormd is opgepakt. De politie viel het restaurant binnen. De man lag te slapen op een bank. Hij was licht gewond. De man rende vanmorgen het restaurant binnen en stuurde iedereen naar buiten. Aanvankelijk werd gedacht dat hij gewapend was, maar dat bleek niet zo te zijn. Volgens de politie in Saarbrücken heeft de man psychische problemen. Feyenoord is het eredivisie seizoen goed begonnen. Uit tegen FC Groningen werd het 5-0. Elgero Elia scoorde drie doelpunten, maar hij moest daarna wel met een ontwrichte vinger van het veld. De andere doelpunten kwamen van de Deense spits Nicolai Jurgensen, die zijn debuut maakte in de eredivisie, en van Tony Velena. Het weer. Het is zwaar bewolkt en lokaal valt wat regen. Het is 20 tot 25 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Er vallen ook wat buien en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 back time.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 Weer. Het is 6 over 3, welkom terug bij Zandvoort op zondag. We horen de hit single van 21 Pilots. Dat was stressed out. We wil trouwens de beste hits van Europa horen. De 40 beste hits. Luister dan elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 naar de Eurobreakdown hier bij ZFM. En wat gaan we in uur 2 allemaal doen, Albert Jan? Uh, uiteraard, uh, de vaste luisteraars weten dat rond de klok van half vier de evenementenagenda. En we hebben natuurlijk weer een uitgebreide evenementenagenda. Want er is namelijk weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Verder hebben we natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. We volgen de eredivisie voetbal en uh, er staat straks even de ruststanden van de momenteel te spelen wedstrijden. Dat doe ik met u doornemen en uiteraard uh, de Olympische Spelen. We zouden gaan roeien, maar dankzij de slechte weersomstandigheden... ...harde wind is die voorlopig uitgesteld. En uh, natuurlijk hebben we uh, voor de rest hebben we nog even nog wat tips voor u... Die, ...van activiteiten die u vanmiddag kunt gaan doen. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren naar uw lokale zender. Uw enige echte lokale zender, ZFM. Wij gaan uh, lekker blijven luisteren, Albert Jan. Dat gaan we gewoon doen naar vijf uur vanmiddag, Zandvoort op zondag. Jawel, we hebben wel een beetje zin in de Copacabana, of niet? Nou en Jawel, jawel, jawel. Hier is Barry Minneloo. Flew, and chairs were smashed in two There was blood and a single gunshot But just who shot who at the Cobra Cobra Cobra, Cobra.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 Nou, we willen het bijna niet meer geloven, hè? maar de zomer gaat er toch echt aankomen, hoor. Eind van uh, volgende week, temperaturen van boven de 25 graden. Jonger, hoor, hoor, hoor. En dan uh, deze muziek erbij. Nou, dat is, uh, het plaatje helemaal compleet, hè. Je hoort de Barry Menelo en de Copacabana. En mocht je volgende week naar het Zalvoers' Strand gaan, vergeet vooral je radio niet mee te nemen. Wat kun je het komende zomerseizoen met je radio doen? Uh.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 Ja, het feest kan beginnen daar hè, als je dit soort uh, muziek hebt op de radio. Een van de zomerhits van dit jaar van 2016. Jordan Alfaro Solaire en Sofia. Jawel, ja, we zitten ondertussen naar het beachvolleybal te kijken op uh, tv, op uh, Nederland 1. Olympische Spelen 2016, niet live hoor, nee dat is uh, niet live. Maar wel mooi om te zien, en daar ziet het uh, strand er uh, enorm mooi uit uh, trouwens. Het zandstrand uh, daar in uh, Rio, en hoe ziet het er uh, hieruit, uit uh, Albert-Jan? Uh, mooi bruggetje, hè? dat doe je goed, ja. helemaal goed. Want waar gaan we het nu over hebben? We gaan het namelijk hebben over een schoonmaakbeurt op het strand. Afgelopen maandag was de aftrap van de Boscalis Beach Cleanup Tour... een door de stichting de Noordzee georganiseerde schoonmaakbeurt... van het hele Nederlandse strand. De allereerste etappen startten tegelijkertijd in Katzand en op Schiermonnikoog. precies twee weken later en 28 etappes verder... wordt de opbrengst tussen bekendgemaakt tijdens een afsluitende manifestatie... bij Strandpaviljoen Ahoy in Zandvoort. Per etappe lopen we circa 10 kilometer... waarbij we zoveel mogelijk afval van het strand opruimen. We doen dit om dit te laten zien hoeveel afval er op de stranden ligt... en in de zee terechtkomt. Want deze plastic soep zorgt ervoor dat er jaarlijks... meer dan 1 miljoen zeedieren sterven... al dus een woordvoerder van de organisatie. De zandvoorters kunnen zich via www.beachcleanuptour.nl... slash etappes www.beachcleanuptour.nl-etappes, bijvoorbeeld inschrijven voor de etappe van Langeveldse Slag naar Zandvoort op 14 augustus aanstaande. De deelnemers verzamelen, dan bij strand, verzamelen zich dan bij strandpaviljoen Ahoy, waar vandaan ze met bussen naar Langeveldse Slag worden gebracht. Als ze dan over het strand teruglopen naar Ahoy, worden ze daar opgevangen met een verfrissend drankje omdat dit tevens de laatste etappe van de schoonmaakactie is... wordt eh, na afloop bekendgemaakt hoeveel afval er intussen in de totaal is opgehaald langs de kustlijn. Vorig jaar haalden ruim 2000 vrijwilligers maar liefst 11.555 kilo afval van de stranden. Volgens de organisatie ligt per 100 meter strand gemiddeld 375 stuks troep... en ruim 90 daarvan is plastic. Als dit plastic in de zee belandt, raken zeedieren erin verstrikt of ze zien het aan voor voedsel... waardoor het in onze voedselketen terechtkomt, al dus de stichting. Dus wilt u meehelpen op 14 augustus? Schroom niet, schrijf u alsnog in op www.beachcleanuptour.nl slash etappes. www.beachcleanuptour.nl slash etappes. Bij twijfel, gewoon doen. Zo is het, schrijf je in en uh, zorg mee voor een uh, schoon strand... ook hier in Zandvoort... Zo dadelijk krijgen we voor ons de ruststanden van de wedstrijden van vandaag uit de eredivisie. Jawel, er is weer eredivisie voetbal, dus wij gaan er ook gewoon weer aandacht aan besteden. Maar hier is deze van Stevie Wonder. Music is a world within itself with a language we When the people start to move Dat hoor je elke zondagmiddag bij CFM tussen 2 en vijf. wordt op zondag en we gaan van de nieuwe hits naar de houden. Zoals deze single van Stevie Wonder en Sir Duke. Jawel, het is rust bij de eredivisie. De twee wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn, heer Vos. Allereerst om half drie. Sparta in, ontvangt in Rotterdam Ajax. Ajax kwam al vrij uh, snel op een 1-0 voorsprong... Maar Sparta maakte gelijk. Dus ruststand 1 tegen 1. En dan hebben we nog AZ tegen SC Heerenveen. Ook daar staat het 1-1 onze mama. En dan hebben we om kwart voor vijf nog de klapperen van de dag. Roda JC ontvangt thuis Heracles Almelo. Nou, zometeen veel meer uiteraard over het Eredivisie voetbal bij CFM. Maar eerst weer meer muziek. Hier is Enrique Iglesias en Duella El Corazon. Solo en tu boca. yo quiero acabar.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 Al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 Van de Belgen komt geregeld langs bij CFM. Hebben Milo al gehad. En Last Frequencies mag dan ook niet ontbreken. Dat was de laatste schenning op Beautiful Life. Niet alleen hebben ze palmbomen in Rio, maar ook hier in Zandvoort. Jazeker, aan de boulevard. En er zijn alweer wat nieuwe palmbomen. Ja, ze moesten ververs worden, hè, geloof ik. Ja, want een deel van de palmen die sinds begin uh, mei de boulevard... de Fauvage Sieren, is afgelopen week vervangen door nieuwe. De bomen kunnen niet zo goed tegen de zoute lucht en de ondermaatse temperaturen van de zomer tot nu toe. Nu staan er weer bomen met frisse groene bladeren. Het was al aangekondigd door de Special Trees uit Eindhoven... de firma die ze geleverd heeft, dat de bomen vervangen zouden worden. Ze zijn niet direct afgeschreven... maar worden via een speciaal programma weer zogenaamd opgekalkenvaterd. Op de boulevard staan twee verschillende soorten palmen. Een soort met bladeren op een vrij hoge stam... en een soort van de bladeren direct boven de aarde omhoog groeien... De tweede soort zal in de komende tijd ook vervangen gaan worden... zodat de palmen tot oktober de boulevard de Vauvage een mediterraan uiterlijk zullen geven. De aanwezigheid van de palmbomen wordt door menigeen gewaardeerd... en blijkt een toegevoegde waarde voor de badplaats. Ja, en wordt de boulevard mooi, hè? Ja, het is, uh, Pimp op de boulevard. boulevard. Ja, ook met die mooie... Be, be, de, die grote, banken. Die, die, nee, en die grote betonnen tafel. Ja, die bedoel ik. Ja, prachtig. Helemaal goed. Ja, zeker. De boulevard ziet er weer mooi uit in Zandvoort. En zodat uh, de evenementagenda ook uh, de komende dagen is er weer voldoende te doen. Dat hoor je allemaal zo dadelijk bij CFM Zandvoort. Maar eerst, Uit Wint After the Love Has Gone. To love was all we could Deep inside we knew our love was true for a while We paid no mind to the past We knew love would last every night Something right would invite us to begin the day Something happened along the way We used to be heavy with sand Een beetje jessie, hè, dit? Een beetje jessie. Je Winter het, wind and fire. Een van hun uh, mooiste singles, After the Love Has Gone. Dat allemaal op de zondagmiddag bij CFM Zandvoort. Albert Jan heeft een slokje genomen. En uh, dat betekent dat hij er helemaal klaar voor is. De evenementenagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen, Albert Jan? Ja, en terwijl het er toch een lekker zonnetje probeert door te breken... Ja, hier ...in de zandvoort. Uh, kunt u natuurlijk vanmiddag ook nog even een bezoek brengen aan de expositie Amsterdam Beach. Deze expositie is in het Zandvoorts Museum nog te bezitigen tot 21 augustus. En het heeft natuurlijk veel be beeldmateriaal en van iconische gebouwen uit Amsterdam. Fotowerk, straatmeubilair en karakteristieke beelden van fietsers langs de grachten. En uiteraard ook schilderijen over het Amsterdam. Het is allemaal een expositie van Amsterdam Beach in het Zandvoorts Museum. Dat, duurt, uh, tot een, dat kan nog bezichtigd worden tot met 21 augustus en de entree bedraagt 3 euro. U bent vanmiddag ook nog van harte welkom tot 5 uur in het centrum van Zandvoort. Want daar is een, een Franse markt en die nou, staat naar de naam Place du Tetre. Op deze kunstmarkt staan kunstenaars waarvan enkele met hun vak bezig zijn. Zo kan men in het echt zien hoe het werk tot stand komt en er kan natuurlijk ook meteen een mooi kunstwerk worden aangeschaft. Dat allemaal nog vandaag tot 5 uur op het kerkplein in Zandvoort. En zoals gezegd, u kunt natuurlijk ook nog een wandeling maken... langs de zandsculpturen. Want vorige week stond Zandvoort in het teken van de EK Zandsculpturen. En als u de Zandsculpturenroute wil bekijken... dan zou ik u adviseren om zo'n brochure uit, uit zo'n mapje te pakken... die bij de kunstwerken zijn. Zo kan u een wandeling maken door het centrum van Zandvoort... en tevens de prachtige zandsculpturen bewonderen. Dat kan trouwens toch tot met november... Ja, en voor de, als u snel bent, kunt u nog even naar het circuit... want daar zijn momenteel dit weekend de DNRT Super Race Races aan de gang. Vandaag, eh, gisteren en vandaag, en het loopt al wellicht een beetje tot het einde... en mocht u in de buurt zijn van het circuit, gaat u rustig even kijken... naar deze laagdrempelige, laagdrempelige raceklas op het circuitpark Zandvoort. Gaan we naar 13 augustus, dan is het weer tijd voor Festvaria en dat begint om 1 uur op die 13 augustus. En het is alweer derde Vestfaria-avonturen. Blijf, blijft een vierde editie natuurlijk niet uit. Op zaterdag 13 augustus nemen we je daarom weer mee op een creatieve safari. Een kleurrijke wildernis op de mooiste plekjes van Moeder Aarde. Waar de vrijheid oneindig is, namelijk het strand. En dat speelt zich allemaal af bij Safaria Lodge aan de boulevard Pauluslood nummertje 2. Meer informatie over dit evenement kunt u uiteraard terugvinden... op de website www.safarialodge.nl safarialodge.nl Ook op 13 augustus dan gaan we richting Amsterdam. Want, ja, wij halen Amsterdam naar Zandvoort... want dan is het tijd voor de Amsterdamse avond. En het begint allemaal op 13 augustus om 8 uur. Amsterdamse meezingers en meer... maar vooral natuurlijk Nederlandstalige muziek... wordt ten gehoor gebracht in het centrum van Zandvoort. Vele podia in de Haltestraat en uiteraard bij Jengs... aan het Dorpsplein als bij het Kerkplein zijn de locaties waar men zich prima kan vermaken... met het vele talent uit deze muziekgenre. De Amsterdamse Avond is een van de drugsbezochtige evenementen in Zandvoort. Dat allemaal op 13 augustus vanaf 8 uur in het centrum van Zandvoort. De Amsterdamse Avond. Gaan wij daar nog wat mee doen met de radio volgende week zaterdag? Uiteraard. Tuurlijk gaan we, we dat ook mee doen. Kom uit. Fred Hij is ook weer tussen 5 en 7 ja, volgende week zeker. zaterdag. En dat wordt natuurlijk voornamelijk Nederlandstalige muziek gedraaid. Alvast een opwarmer. En, en voor de raceliefhebbers alvast even in de agenda. 20 en 21 augustus is er weer tijd voor de Zandvoort Masters op het circuitpark Zandvoort. Op 20 en 21 augustus zal voor de 26 e maal het populaire Masters weekend georganiseerd worden. De hoofdrol tijdens dit evenement is de wereldberoemde invitatierace voor de beste Formule 3 coureurs in Europa. Dat allemaal op 20 en 21 augustus op het circuitpark Zandvoort, de Zandvoort Masters. Tot zover de evenementen voor de komende dagen. En die zijn ook uh, uiteraard na te lezen op de app van CFM. De CFM Sanford app. Will you realize when I'm gone that I danced to a different song? It's not a shame, but I got to go. Van dit moment, dat was Koens en This Girl. In het zand. Voor zon, zee en heel veel zomerhit. Dit is de FM Zandvoort. Ja, dan gaan we nu draaien. De single van Nick en Simon. Hier zijn ze met Pak maar mijn hand.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 met de single van Nick en Simon en pak maar mijn hand. Ja, we kunnen melden vanuit Rio dat het roeien vandaag niet doorgaat, Albert Young. Dus vanwege de harde wind. Klopt, het roeiprogramma op de tweede dag van de Olympische Spelen is afgelast. De harde wind maakt het varen onmogelijk. Roelbaas. Braas en Michel Steenman zouden vandaag in actie komen... in de herkansing voor de twee zonder stuurman. Maar nadat hun race eerst tot twee keer toe met een uur was uitgesteld... werd besloten dat de boten aan de kant bleven. Ook de series van drie andere boten uit de Oranje Vloot... twee zonder stuurvrouw, de lichte dubbel twee dames... en de vier zonder stuurman werden afgelast. Dat wat betreft het Rio-nieuws... gaan we even naar de eredivisie, de tussenstanden op dit moment. Sparta-Rotterdam tegen Ajax, daar staat het 1 tegen 2. En dan eh uh, AZ tegen SC Heerenveen de andere wedstrijd. Daar staat het momenteel 2 tegen 1. En dan uh, om half 5 uh, dan uh, gaat het uh, beginnen kwart voor 5 hè, is het kwart tegenwoordig? Vijf, ja. Rode JC uh, tegen even kijken hoor. <laughs> Tegen Herikles Almelo. Ja, de klapper van de dag. De klapper van de dag wordt dat. Dat wat betreft de eredivisie. Dus Ajax staat op dit moment op voorsprong. 1 tegen 2. Tegen Sparta Rotterdam. Ja, dan moet het ook eigenlijk wel. hè? Klopt, toch? Ja, zeker. Jawel, jawel. En AZ staat ook voor. Dus dat gaat lekker met de teams die we allemaal heel graag mogen hier in Zalfoort. Het is kwart voor vier geworden. Zalfoort, een goede En hier is en Simpson... Lekkere dansbare muziek op de zondagmiddag bij CFM. Joden, de, de single van Felix. Ja, hij blijft gewoon uh, absoluut lekker en uh, gaat nooit vervelen deze single Shine. En helemaal, als zonnetje nu schijnt hè, in Saltports, hmm. hebben we toch nog een beetje zon vandaag. Want er uh, zou er veel meer zon uh, beloofd, natuurlijk. Maar het viel een beetje tegen. Voor de mensen die uh, de eredivisie willen blijven volgen via CFM, uiteraard houden we de wedstrijden van vanmiddag in de gaten. En we kunnen melden dat Sparta-Rotterdam tegen Ajax... dat in die wedstrijd inmiddels weer gescoord is door Ajax. Daar staat het op dit moment 1 tegen 3. Dus het gaat goed met de Amsterdammers. En terwijl wij op de televisie kijken naar de herhaling van de wegwedstrijd... en dan hebben we het over wielrennen van gisteren. Dat komt natuurlijk allemaal omdat het roeien is afgelast. vanwege we harde wind. Hebben we natuurlijk wel wielernieuws uit Zandvoort. En wel, Zandvoort er rijdt lekker. Jesper Rasch zat de afgelopen week een paar keer goed van voren. En criterium, de Ronde van de IJmuiden wist hij te winnen. Afgelopen zondag is hij derde geworden in de koningsrit... van de internationale Niedersachsen Junior Rundvaart... in Walenhorst, Osnabrück, en dat is in Duitsland. De 18-jarige Zandvoorter was bijna de snelste... in de 114,3 kilometer lange etappe... met twee lange klimmen in het parcours. Rush had eerder in de etappe werk moeten verrichten voor Ieder Schelling, zijn teamgenoot van het Mon Monkey Town Cycling Team. Hij stond hoog in het klassement en in, de berg, in het bergklassement. Ik begon de klim op kop en ik, hij trok, bo trok boven de sprint aan, vertelde Rush. Ik ben erg blij dat hij uiteindelijk eerst in het bergklassement is geworden. Ook was er eigen succes voor Rush. De etappe zou een massasprint worden, het sterke punt van hem. Na veel geduw en getrek wist ik me vooraan af te zetten, de eerste vier villen stil. En toen besloot ik om gewoon door te gaan. De rit was net 50 kilometer te lang voor de overwinning. Erg jammer, maar met de derde plaats ben ik toch tevreden in zo'n internationaal peloton. De Noorse kampioen wist de sprint te winnen voor een Duitser. Rasch wist die week daarvoor de overwinning te pakken in de ronde van IJmuiden. In dit criterium was hij de snelste van de zeven koplopers. Na de derde plaats afgelopen zondag... rijdt hij over twee weken zo'n eenzelfde etappenwedstrijd in Frankrijk... gevolgd door een etappenwedstrijd in Italië. En wij, uw lokale zender, zullen uh, Jasper Lars natuurlijk op de voet gaan volgen. En we zijn trots inderdaad op deze prestaties van uh, deze softwater Jasper. Nog twee platen, tot aan het nieuws en weer van vier uur.